12 uur. Dit is Matijn Herhuis met het MNW. opgepakt voor de moord op oppositieleider Boris Nemtsov, heeft het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst bekendgemaakt. De mannen komen volgens de Veiligheidsdienst uit het noordelijke deel van de Caucasus. Oppositieleider Nemtsov werd vorige week vrijdag op straat doodgeschoten in de buurt van het Kremlin. Dat is een uitgesproken criticus van president Poetin. De Belg, die vannacht werd gedood in Mali, werkte voor een veiligheidsafdeling van de Europese Unie. De Belgische man kwam om toen er een granaat in zijn auto werd gegooid in de hoofdstad van Mali, Bamako. Vlak daarvoor werden in een restaurant in de buurt zeker vier mensen doodgeschoten. Het zijn een Fransman, twee Malinese en een nog onbekende Europeaan. Het zouden twee verdachten zijn opgepakt.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 Op de top van de hoogste berg van Mexico zijn twee bevroren gemummificeerde lichamen gevonden. Waarschijnlijk gaat het om twee van drie vermiste bergbeklimmers die in 1959 na een lawine niet meer terugkeerden. Deze week zijn alpinisten net onder de top van de berg een hoofd en een hand uit de sneeuw steken. Er werd besloten een team van twaalf onderzoekers de berg op te sturen. Het duurt nog even voordat de lichamen naar beneden kunnen worden gebracht. De gemummificeerde en bevroren lichamen passen niet op gewone brankaars. Het weer bewolkt. Later vandaag ook behoorlijk wat zon en droog. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het. ZFM. En... Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB.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 other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 Telephone Nobody's home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 Bye sound that I've heard How can we find